Aladdin en de wonderen In een grote stad in het oosten leefde een arme kleermakersvrouw met haar zoon Aladdin. Op een dag, Aladdin was pas vijftien geworden, speelde hij met zijn kornuiten op straat... Toen er een vreemdeling langs kwam en belangstellend bleef kijken naar de kinderen, vooral naar Aladdin. Deze man was een Afrikaanse tovenaar die twee dagen tevoren uit Afrika in de stad was aangekomen. Uh, mijn zoon is jouw vader niet de kleermaker Mustafa? Uh, uh, ja, heer, maar uh, hij is al lang dood, hoor. Toen viel de vreemdeling hem om de hals en tranen stroomden hem over de wangen. Waarom weent u? Hoe zou ik mijn tranen kunnen bedwingen? Je vader was mijn broer, ik ben al vele jaren op reis, en nu ik hoopte hem eindelijk terug te zien, moet ik vernemen dat hij is gestorven. Eh, jongen, waar is het huis van je moeder? En Aladin legde hem dat uit. Daarop gaf de man hem een beurs met goudstukken en zei... Ga direct naar je moeder en zeg haar dat ik haar morgen kom bezoeken, want ik zou graag het huis waar mijn goede broer heeft geleefd willen zien. De volgende dag kwam de tovenaar, en Aladins moeder had van het geld een avondmaal bereid. Hij vroeg de kamer te mogen zien waar zijn broer had gewerkt. En daar wierp hij zich ter aarde en riep uit, Ach, mijn arme broeder, wat had ik je graag levend aangetroffen na zo'n lange tijd. Hoe bedroefd hij ook was te horen dat zijn broer dood was, het feit dat hij een zoon had, in wie de trekken van zijn vader voortleefde maakte hem toch blij. Hoe heet je mijn zoon, en vertel eens wat voor vak je hebt geleerd. Ik, ik, ik heet Aladdin, en. Uh, uh... Niks heeft de jongen geleerd. Het is een deugd niet. Hij zwalkt de hele dag door de straten met een stelletje Nozems. Zijn vader heeft alles geprobeerd wat hij kon, om hem een vak te laten leren. Uh, hij wilde een fatsoenlijk mens van hem maken, maar al zijn moeite was te vergeefs. Uh, beste neef, als je geen handwerk wilt leren, uh, zal ik een winkel voor je kopen en kan je koopman worden. Ik zal stoffen aanschaffen, uh, zodat je handel kunt drijven. Dit aanbod beviel Aladin wel, en hij zei dat dan ook tegen zijn oom. De volgende dag werd doorgebracht met het kopen van kleren en de tovenaar liet Aladdin meteen de grote paleizen van de stad zien. Ze gingen wandelend langs de tuinen en Aladdin keek zijn ogen uit. Steeds verder liepen ze en ze kwamen zelfs ver buiten de stad. Eindelijk kwamen ze bij een somber dal tussen twee heuvels. Dit is onze plaats van bestemming. Ik zal iets laten zien, dat nog geen mens ter wereld aanschouwd heeft. Ze staken een vuur aan, en de tovenaar begon bij de vlammen vreemde spreuken en formules te murmelen. Plotseling werd het donker, en bliksem en donder deden de grond onder hun voeten trillen. De aarde scheurde open, en ineens zagen ze voor zich in een spleet een deksel met een koperen ring. Kijk, onder die steen daar, onder die steen, ligt een schat. En die is voor jou bestemd, maar jij alleen mag die steen aanraken en hem aan de ring optillen. Mij is dat verboden. Ook mag ik geen voet zetten in de schatkamer die eronder ligt, dus moet je precies doen wat ik zeg. Zegt u dan maar wat ik doen moet. Goed zo, jongen. Ah, ik ben blij dat je zo verstandig bent. Pak de steen op bij de ring. Aladdin deed wat hem gezegd werd, hief de steen op en legde hem opzij. Onder de steen zag hij een trap die naar de diepte voerde. Aladin, luister goed. Daal langs de treden omlaag tot je op de bodem bent. Daar vind je in een hoek een olielamp. En die olielamp moet je meenemen, maar pas op. Als je de kruiken met goud aanraakt die daar staan, dan moet je sterven. Hier, neem mijn zegelring om je te behoeden voor gevaar. De jonge dame met snelle de trap af. Hij zag een tuin met vruchtbomen, maar toen hij wat wilde plukken, merkte hij dat de vruchten niet echt waren, maar edelstenen. Hij plukte er een paar en stak ze in zijn zak. Daarna nam hij de lamp en klom snel weer naar boven. Daar stond de tovenaar al ongeduldig op hem te wachten. Geef die lamp maar vast, die hindert je bij het klimmen. Nee hoor, help me nou maar eerst even, dan geef ik u de lamp. De tovenaar werd woedend, omdat hij dacht, dat Aladdin de lamp zelf wilde houden. Razend gooide hij een paar wierookkorrels op het vuur en sprak enkele toverwoorden, en daar schoof de deksel vanzelf boven de opening van de trap. De aarde viel weer over de deksel, en alles zag er precies zo uit, als toen ze gekomen waren. De tovenaar was eigenlijk speciaal voor die lamp uit Afrika gekomen. Want de bezitter van die lamp kon de rijkste en machtigste man van de wereld worden. Hij wist dat hij zelf die lamp niet mocht halen. Er moest een ander de grot in en de lamp naar hem toe brengen en daarom had hij Aladdin uitgekozen. Hij was altijd al van plan geweest om de jongen daar beneden op te sluiten wanneer hij de lamp eenmaal in handen had. Maar nu waren zijn sluwe plannen verijdeld. Aladdin zat inmiddels alleen in het donker te huilen op de trap. <lacht> Het luik was te zwaar om op te tillen, en twee dagen en nachten bleef hij zitten. O Allah, u alleen bent almachtig, help mij hieruit alsjeblieft, Allah. Al biddend wreef hij met zijn hand over de zegelring, en daar stond ineens een geest voor hem. Ik ben uw dienaar. Wat verlangt gij van mij? Oh, oh, u, u laat me schrikken. U hoort natuurlijk bij de ring. N -n -n nou ja, wie u ook bent, eh, breng mij alsjeblieft direct naar boven, want ik hou het hier niet meer uit. Hij had dit nog niet gezegd, of hij stond al buiten in de frisse lucht. Snel liep de jongen naar huis, en toen hij daar aankwam, viel hij bewusteloos van uitputting op de grond. Zijn moeder was erg blij, dat ze haar zoon weer zag. En bracht hem bij met reukwater. O, o, o, moeder, lieve moeder, geef me alsjeblieft wat te eten. Ik heb in drie dagen niks meer gehad. Maar jongen, je weet toch dat ik geen geld heb om eten te halen? O, o, o wacht even, daar weet ik wel raad op. En hij streek over de ring en daar stond de geest voor hem. Wat verlangt u... Van mij, o, oh, breng ons alsjeblieft wat eten, dienaar van de ring, uh, we hebben honger. En even later was de tafel gedekt en een uitgebreide maaltijd met de lekkerste spijzen stond voor. Hem. Toen ze moe van het eten op de divan zaten, vertelde Aladdin wat hem allemaal was overkomen en dat de lamp die hij bij zich had een bijzondere waarde moest hebben, want daarin was de tovenaar meer geïnteresseerd dan in alle schatten die in de grot verborgen waren. Zijn moeder vond dat de lamp nodig gepoetst moest worden. Ze pakte een lak en begon te wrijven. Meteen stond er weer een geest voor haar. Ik ben de dienaar van de lamp, en van ieder die de lamp in handen heeft. Ik en alle andere dienaren van de lamp. Zullen u gehoorzamen, wat verlangt u van mij? Ik, ik, ik wil een aantal goudstukken om brood te kopen en, en kleren. In een ommenzien had hij een buidel goud in zijn hand, genoeg om van alles het mooiste te kopen, dat het te krijgen was. Aladdin en zijn moeder leefden bescheiden van de goede gave van de geest. Toen hij op een dag door de stad liep, hoorde hij hem de vel van de sultan omroepen. Alle inwoners van de stad dienen hun winkels en huizen te sluiten, wie zich op straat vertoont, riskeert zijn leven. De dochter van de sultan, prinses Badrubudur, gaat hem bad nemen. Oei, oei, oei, oei, dat betekent dat ik de prinses ongesluierd zou kunnen zien, en, en ze schijnt ontzettend mooi te zijn. Achter een deur, loerend door een kier, zag hij de prinses aankomen. Mijn hemel, zoiets heb ik nog nooit van mijn leven gezien. En aladdin was volledig van de kaart. Zijn hart vond geen rust, hij kon nergens anders meer aan denken dan aan de prinses. Toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn moeder wat hij had gezien en hoe het hem had aangegrepen. Hij vertelde dat hij alleen maar rust zou kunnen hervinden, wanneer zijn moeder naar de sultan zou gaan en voor hem om de hand van zijn dochter zou vragen. Jongen, oh, jongen, jonge, jij bent dol geworden, oh, je maakt toch geen enkele kans, trouwens, dan zouden we toch in ieder geval een geschenk moeten aanbieden. Toen vertelde Aladdin dat de stenen die hij uit de grot had meegenomen, zeer bijzonder waren. Ze argumenteerden nog uren tegen elkaar, totdat zijn moeder erin toestemde om de volgende ochtend naar de sultan te gaan met de edelstenen, al was het alleen maar om haar zoon tot bedaren te brengen. Smorgens vroeg trok ze haar mooiste gewaad aan en begaf zich op weg naar het paleis van de sultan. Er was die dag raadsvergadering, die de sultan altijd bijwoonde. Toen de vergadering was afgelopen, liet hij haar bij zich roepen. Uh, moedertje, ik heb u de hele vergadering achter in de zaal zien staan, uh, zonder dat u een woord hebt gezegd. Uh, vertel me wat u hierheen voert. Ach, doorluchtige heerser, ik, ik heb een verzoek dat, dat zo ongewoon is, dat, dat ik zit er. Toen vertelde Aladins moeder hoe haar zoon verliefd was geworden op de prinses, en dat ze daarom nu hier stond met in haar armen de edelstenen. De sultan luisterde aandachtig toe, en toen hij de edelstenen in handen kreeg, kon hij geen woord uitbrengen van verrassing, Zoiets had hij nog nooit onder ogen gekregen. Moet je eens kijken, moet je eens kijken, wat een prachtexemplaar. De man die mij zulke kostbare juwelen ten geschenke geeft, is het waard om echtgenoot van mijn dochter te worden. Ga naar huismoedertje en zeg tegen uw zoon dat ik zijn verzoek inwillig. Uh, maar voor het zover is, moet hij voor een passend huwelijksgeschenk zorgen. Uh, ik verlang veertig kruiken puur goud, gevuld met net zulke edelstenen als die ik nu heb gekregen, en veertig zwarte slaven die de kruiken dragen. Als uw zoon aan deze voorwaarden heeft voldaan, ben ik gaarne bereid. Hem, mijn dochter ten huwelijk te geven. Aladins moeder ging terug naar huis en bracht de boodschap van de Sultan over: mijn jongen, mijn jongen, laat je plannen om nou ervaren. De sultan heeft in principe ja gezegd, maar op advies van de grootvizier heeft hij een voorwaarde gesteld waar niemand aan kan voldoen. Nou, nou, nou wacht de sultan op antwoord van jou, maar, maar ik vrees dat hij lang kan wachten. En zij noemde de voorwaarde. Maar Aladdin zei lachend: <lacht> Nou, zo onuitvoerbaar zijn de verlangens van de sultan helemaal niet. Dat is maar een kleinigheid. Ga jij maar eten kopen, dan zal ik voor de geschenken zorgen. Het vrouwtje ging weg en Aladin haalde de lamp tevoorschijn en wreef erover. De geest verscheen onmiddellijk en Aladin vertelde wat er van hem verlangd werd. Enige tellen later kwam hij terug in gezelschap van veertig zwarte slaven en veertig gouden kruiken vol edelstenen. Goed werk, geest van de lamp. Nou, verder kan ik het alleen wel af, hoor, en uh, dank je wel. De slaven liepen met de kruiken de straat op, en Aladin ging in bad, trok zijn mooiste gewaad aan en begaf zich naar het paleis. Zo, huh, nou kan de sultan onmogelijk weigeren, hè? Inmiddels kwamen de slaven bij het paleis aan, een enorme toeloop van nieuwsgierige mensen. Iedereen dacht dat het vorsten uit een ver land waren. Oh, wow. Wel, wel, wel, wel, wat zegt u daarvan, grootvizier? Is deze man nu niet waard om mijn dochter tot vrouw te krijgen? Tja, hierop kon de grootvizier niets anders doen dan verlegen knikken. Welkom, mijn zoon, laten wij er een groot feest van maken. Er werd een feestmaal gereed gemaakt en onder begeleiding van vrolijke muziek zaten allen aan tafel. Na de maaltijd werd de rechter ontboden om het huwelijksverdrag op te stellen, en terwijl deze met het verdrag bezig was, onderhield Aladdin zich met de sultan. Uh, zeg, jongen, waar, uh, waar staat jouw huis eigenlijk? Och, heer, het staat hier te ver vandaan, naar mijn zin. Ik zal ervoor zorgen dat tegenover het paleis, op dat open stuk terrein, een nieuw paleis wordt gebouwd. Waarin wij kunnen wonen, hè? Mits ik daarvoor toestemming van u krijg, natuurlijk. Maar vanzelfsprekend, Zag, ik vind niets fijner dan dat mijn dochter bij mij in de buurt blijft wonen. Zodat we regelmatig elkaar een bezoek kunnen brengen, nietwaar? Aladdin zag kans om onopgemerkt. De geest van de lamp oproepen en hem te bevelen een prachtig paleis te bouwen tegenover dat van de sultan. Tot diep in de nacht werd er bruiloft gevierd en toen iedereen tegen de ochtend naar huis toe ging, zagen ze dat er tegenover het paleis van de sultan een ongelooflijk indrukwekkend kasteel was verrezen. Er lag een loper van poort tot poort en de sultan was te verbaasd voor woorden. Het bruidspaar werd door de dienaren naar het nieuwe kasteel geleid en overal doofden de lampen, want iedereen was moe en sliep wel De dagen verliepen in voorspoed en geluk. De sultan kwam vaak op bezoek en zag dat zijn dochter gelukkig was met haar echtgenoot. Na enkele jaren kwam er echter een ommekeer in een vredige leven, want er leefde nog steeds in Afrika een tovenaar, die het op de wonderlamp voorzien had. Hij had inmiddels horen vertellen, hoe de dochter van de sultan met een rijke koopman was getrouwd, en in wilde leefde. Dat moet Aladdin zijn, dat kan ik missen. Alle inspanningen en ellende ter wereld heb ik verdragen om die lamp te bemachtigen. En daar verwerft hij niets nut zonder enige moeite. Mijn wonderlamp. <lacht> ik ga wraak nemen. En de tovenaar zadelde zijn paard en ging op reis naar de stad waar Aladdin woonde. <lacht> Ik koop gewoon een stel olielampen en laat de mensen hun oude lamp inruilen tegen een nieuwe. Hij had gehoord dat Aladin enkele dagen de stad uit was voor een jachtpartij in de bergen. Dus ging hij naar een lampenmaker, kocht een dozijn olielampen en liep in de richting van het paleis van Aladin. Wie wil er oude olielampen inruilen tegen Nieuwe? Wie heeft er nog oude olielampen? <lacht> <Wat een> gek, <lacht> die man is helemaal gek. Wie <lacht> ruilt er nog oude lampen tegen Nieuwe? Oh, oh, oh, wat, <lacht> wat een idioot. <lacht> de straatjongens liepen jouwend met hem mee. En toen ze bij het paleis aankwamen, hoorde ik van de Slaven wat er op straat geroepen werd. Nee, stress, in slaapvertrek. Van uw heer Gemaal staat een heel oude lamp. Daar mag best wel eens een nieuwe voor in de plaats komen. Zullen we proberen om hem te ruilen? Ja, ja, laten we dat doen. Dan zien we meteen of die man echt gek is. Een slaaf kreeg opdracht om de lamp te gaan ruilen. Hij draafde de straat op. Hier hebt u een lamp, geeft u mij er maar een nieuwe daarvoor terug. De tovenaar herkende onmiddellijk de wonderlamp, ruilde hem voor een nieuwe, en de slaaf holde lachend terug naar binnen. — Die man is inderdaad gaak, die is van landje getekst. De tovenaar maakte zich zo snel als hij kon uit de voeten, en op een afgelegen plaats buiten de stad, wachtte hij tot het donker was geworden. Toen wreef hij over de lamp. — Wat wenst u? Mij? ik ben uw dienaar, en de dienaar van een ieder, die deze lamp in handen heeft. Ik beveel u, Aladdins paleis, met al zijn bewoners, en ook mijzelf ogenblikkelijk over te brengen naar Afrika, naar de stad waar ik woon. En al dus geschiedde, toen de sultan echter de volgende morgen uit het raam keek, was tot zijn stomme verbazing de plek, waar gisteren nog het paleis stond, veranderd in een grote kale vlakte. Bij hey Allah, dit, dit is toevrij. dit kan niet, ik ben wel wakker, wacht even in mijn bank knijpen, oh ja, ja, ik ben echt wakker, waar is mijn dochter, waar is het hele paleis gebleven, een groot vizier. Goed vizier, ziet gij wat ik zie, o, of liever, ziet gij niet wat ik niet zie? En ziet u wel, sultan. ik heb het altijd wel gedacht, dit is je reinste eigen. ik ben er altijd al bang voor geweest. Ja, luister nou eens, daar heb ik niks aan, zorg dat mijn dochter terugkomt, ik, ik, ik ben zittend, wat denkt die snotaap wel, ik zal hem zijn hoofd afhakken als ik hem in handen krijg, uh, uh, stuur een aantal soldaten uit om hem op te zoeken, Ali. De soldaten stoven de stad uit en hadden Aladdin binnen een paar uur gevonden. —Vertel me nu maar eens waar je mooie paleis is gebleven, dat, dat, dat zul je toch zeker wel weten, hè? Aladdin begreep er niets van, hoe hij ook keek. Hij kon niets vinden, dat ook maar enigszins op het paleis of de resten daarvan leek. Hè? Wat, wat moest hij nou zeggen? —Heer, ik, ik kan u werkelijk niet vertellen wat er gebeurd is. Maar geef mij veertien dagen de tijd om alles te onderzoeken. Als ik dan uw dochter niet heb gevonden, dan kunt u over mijn leven beschikken. Goed, goed, ik schenk je die veertien dagen, maar denk niet dat je je uit de voeten kunt maken, want ik zal je vinden, hoor, waar je ook bent. Volledig verbijsterd verliet Aladdin het paleis. Hoe moet ik in vredesnaam dat paleis vinden, en hoe krijg ik mijn vrouw terug? Oh wacht eens. Gelukkig heb ik de zegelring nog. Misschien kan die me helpen. Hij streek met de ring langs een steen, en daar verscheen de geest. Wat wenst mijn meester? Uh, geest, vertel mij waar mijn paleis is gebleven, o of nee, breng me naar mijn paleis, waar het ook staat. Nauwelijks had hij die woorden uitgesproken, of de geest had hem opgenomen en midden in een groot weiland in Afrika werd die even later weer neergezet. Daar stond zijn paleis en zag hij het venster van prinses badrul -Boudur. en hij begon heen en weer te lopen onder het raam van zijn echtgenote, in de hoop dat ze hem zou zien. Op een gegeven moment herkende een van de Slavinnen hem, en die rende met een naar haar meesteres. ''O, oh, ik, ik, ik, heb, ik heb hier Aladdin gezien, hier beneden in de paleistuin.'' Ongelooflijk keek de prinses naar buiten en ja hoor, kom, kom snel naar binnen Aladin, vlug door de geheime deur, die ellendeling van een tovenaar is er niet op dit moment. En de prinses vertelde Aladin het hele verhaal, ook hoe de tovenaar haar elke dag komt bezoeken en haar het leven ondraaglijk maakt. Maar eh, vertel eens, waar houdt die schurk de lamp verborgen? Onder zijn mantel, hij draagt hem altijd. Tijd bij zich. Hij probeert mij te overreden om jou te vergeten en met hem te trouwen. Hij zegt dat de sultan je heeft laten onthoofden. Ja, we, we moeten op de een of andere manier deze man onschadelijk maken. Ik denk dat ik wel een idee heb hoe dat kan. En ik ga dadelijk de stad in. Aladdin vertrok. Onderweg ruimde hij met een boer van kleren, zodat hij onopvallend door de stad kon lopen. Hij zocht een specerijhandelaar en toen hij die vond, vroeg hij om een speciaal poedertje, kocht het en ging snel terug naar het paleis en vertelde zijn echtgenote wat hij voor plan had. Ze gebruikten samen het middagmaal en daarna verliet Aladdin het paleis. De prinses maakte zich prachtig op om de tovenaar te ontvangen. Toen de tovenaar binnenkwam, deed ze alsof ze erg blij was met zijn komst. Ze keek hem stralend aan en nodigde hem uit om naast haar te komen zitten. De tovenaar kon deze plotselingen om een keer eerst niet geloven, maar toen ze aanbleef dringen en uitnodigende gebaren maakte, raakte hij toch overtuigd dat ze hem niet meer haatte. <laughs> Mijn veranderde houding zal u wellicht verbazen, maar ik, ik heb eens goed nagedacht. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het geen zin heeft om langer te treuren. Oh, mijn man is immers toch onthoofd en, en met tranen kan ik hem niet terugkrijgen. Ach, oh, laten wij het best er maar van maken. Kom, gebruik met mij het avondmaal en drink een beker wijn met me. Nou. Ik ben blij dat u verstandig bent geworden, en niets doet mij meer vreugde dan met u het maal te mogen gebruiken. Nou, laten we dan aan tafel gaan. Er werd veel wijn gedronken, en de tovenaar werd hoe langer hoe vrolijker, en tenslotte wist hij niet meer hoe hij kijken moest. Hij had het gevoel dat hij zweefde. Toen zei de prinses, dat ze speciaal op zijn gezondheid nog een glas wilde hebben, ervoor zorgend dat het poedertje op een onbewaakt ogenblik al in het glas was gedaan. Lieve prinses, nu besef ik pas hoezeer ik bij u in de gunst sta. Door u kan ik weer in vrolijkheid leven. Drink, beste man, drink. Hij had de wijn nog niet binnen of hij zeef meer. Het glas viel uit zijn hand en hij bleef bewegingloos liggen. De prinses juichte en met alle slavinnen rende ze naar de geheime deur om Aladin binnen te laten. Hij liep regelrecht naar de eetzaal en zei tegen de vrouwen... Uh, nog even wachten met feestvieren. Eerst wil ik ervoor zorgen dat onze terugreis goed verloopt. Hij liep op de tovenaar toe, pakte de lamp van onder zijn mantel en wreef erover... Daar stond de geest. Mijn heer en meester, wat is er van uw dienst? Uh, zorg ervoor dat dit paleis weer op de oude plek komt te staan, precies tegenover dat van de sultan. Daarna spoedde Aladdin zich naar zijn echtgenote en het feest kon beginnen. Inmiddels had de geest van de lamper voor gezorgd, dat het paleis weer netjes op zijn oude plaats stond. Het was echter midden in de nacht, dus merkte niemand in de stad wat er gebeurde. Pas toen de volgende morgen de sultan als gewoonlijk uit het raam keek en zag dat het paleis weer tegenover hem stond, was er werkelijk vreugde. Hij rende naar de overkant en Aladin die hem zag aankomen, liep hem tegemoet. Eerst wil ik mijn dochter zien, dan pas zal ik met je op vriend. Maar de prinses kwam de trappen al af. Huilend van blijdschap viel ze haar vader om de hals en vertelde alles wat er gebeurd was met een stortvloed van woorden. Ze liet hem het lijk van de tovenaar zien, dat nog steeds in de eetzaal lag. Het werd later op de dag verbrand. En de as in alle windrichtingen verspreidt. Enkele jaren later stierf de sultan en Aladdin besteeg de troon. Hij heerste rechtvaardig over zijn onderdanen en leefde samen met zijn gemalin lang en heel